Like a flower Waiting to bloom Like a light In a dark room I'm here waiting for you To come on home And turn Desert waiting for the rain, like a school kid waiting for the spring. I'm just sitting here.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 Tissue. and roll And the South End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 mm <laughs>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 door de beroemde bariton saxofonist Jerry uh, Mulliken. <middels> bye don't That are cool and sweet Such tenderness lies in their soft caress My heart forgets to read The touch of your hand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 The touch of your hand Klaassen zang, Johnny Engels drums, Kyle Boulet piano, Hein van der Geijn dubbelbas en Jan Menu Bernard mijn Sax speelden allemaal op de dubbel CD Two Portraits of Chet Baker. Ik ga nog eens een keertje terug naar een uh, langspeelplaat die ik heb neergelegd. En daar staat Toon van Vliet op met Noor -sax, Pim Jacobs op piano, Ruud Jacobs op bas, John Engels op drums. En de opname is van 17 september 1957. Met daarin een